Vanavond trekken de laatste buien weg. Morgen een vrij zonnige dag. Het wordt 20 graden aan de kust en 24 graden in het zuidoosten. Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat een file van 3 kilometer tussen Sliedrecht West en Sliedrecht Oost. Dit was de verkeersinformatie.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 Het Radiolab. Roodplaats voor nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken. Carl-Johan de Zwart. Goedenavond, de hele maand juli staan op zaterdag twee uur lang nieuwe verse programma-ideeën centraal. Ruim dertig plannen kwamen binnen, waarvan er twaalf door de eerste selectie heen kwamen. En uit deze twaalf komt uiteindelijk de winnaar van Radiolab 2011. En u thuis bepaalt mee wie dat gaat worden. Naast de vakjury kiest het publiek het best uitgevoerde radioplan. Iets waarvan u denkt, dat zou ik wel iedere week op de radio willen horen. Ga naar de website radiolab.nl en schrijf u in als panelit. U kunt ons ook gewoon mailen, radiolabradio NL. Nog steeds de gast is radiopresentator van BNR Nieuwsradio, Frederik de Jong. Um, ja, Frederik, voor het nieuws hoorden we uh, het idee van Art Royakkers van de AVRO. Uh, het programma Wat Vinden Ze Eigenlijk Van Me? Over de uh, tweets, posts en blogs met Alexander Pechtel. Wat vond je daarvan? Er zat een goed tempo in, dat vond ik leuk. Ik ja. vond de vorm leuk om over Twitter te praten en over tweets. En uh, die tweets waren dan uitgesproken door zo'n computerstem. Niet heel mooi, maar wel grappig en wel leuk gevonden. Ehm... Um, het tutoyeren vond ik geen succes. Vooral omdat hij zich de hele tijd vergist. En dan toch weer zei meneer Pechtelt, Ik vind sowieso dat je politici niet moet tutoyeren. Want ja, wat, wat wil je er eigenlijk mee zeggen? Dat je hem heel goed kent of zo. En dan kom ik toch weer terug op wat ik net ook zei. Dit is toch weer een, een BN'er. politici zijn ook BN'ers. Ik denk van jongens, jongens, jongens. We, we, we malen die mensen maar rond in die molen. En daar komen ze weer, daar komen ze weer. Dus... Waar worden er doodziek van eigenlijk? Nou, eigenlijk wel ja. ja. Ik vind het best een leuk nieuw idee. En een mooie vorm. Maar dan niet weer met zo'n bekende Nederlander. Nee, het is een beetje bloedarmoede, vind ik ja, ja, vind ik ja, wel. Dat is, dat is eigenlijk wat je uh, wel zou willen in dit programma. Misschien uh, ja, iets wat je echt totaal nog niet kent. En ook iemand die je totaal nog niet kent. Is dat wat je mist? Tot nu toe? Ja, maar dan denk ik ook weer niet aan het interviewen van Jan en Annie... die we allemaal niet kennen. Nee, want dat, is weer, weer nee dat is weer het andere uiterste. Nee, ik, heb, ik heb ook geen inzendingen gestuurd hè, voor het Radiolab... dus ik weet nee. de oplossing niet. Maar dit is hem ook nog niet helemaal, dit geloof ik Dit is hem nog niet helemaal. Nou, we gaan eens kijken of we dat dit uur wel uh, boven water kunnen krijgen. Uh, want ook dit uur nog drie nieuwe radio-ideeën. De eerste is van Misha Blok. Dit is Radio 1. Klopt. Dit is Radio 1. De Tros. Het is contact door, denk ik, toch. Of je buik niet tevreden, of je tieten niet tevreden. Wat is er met die klotknieën van je? De hoogtepunten van een week Radio 1. Mischa Blok. Opvallende uitspraken, grappige versprekingen en spraakmakende interviews. Goedenavond. U hoort het allemaal in Dit is Radio 1. En natuurlijk stond Radio 1 deze week volop in het teken van de Tour. Verslaggever Gio Lippens houdt, zoals we van hem gewend zijn, de spanning er goed in. Evans gaat de sprint aan voor Contador. Is het Evans die de sprint wint? Of is het Contador die er zo meteen nog overheen komt? Cadel Evans, Contador, Kadel Evans, Contador. Het is Cadel Evans die wint. Nee, hey, Contador die steekt het handje omhoog. Maar dan uh, zou hij er toch echt op het allerlaatste overheen moeten zijn gekomen. En dan ben ik benieuwd zo meteen naar de officiële uitslag. Kom nou even met de uitslag. Nou, we krijgen de herhaling te zien van boven. Het is. Contador, denk ik toch? Contador. Nee, nee, nee, nee, nee. Evans, we krijgen de fotofinish. Het is uh, een paar banddikte. Evans wint de etappe voor Contador en Vino Vinokurov. Had ik het toch goed in het begin? Er werd gewaaierd, er werd gedemareerd. En er waren helaas ook flinke valpartijen. Maar jongen, het is wel beldjesdag hoor in de tour vandaag. Eerst Robert Geising, Bruijkeovitch. Nou, ik denk niet dat hij nog op de fiets stapt. En nu is Alberto Contador gevallen. Wat een tegenslag voor de klassementsmannen. Pot dory, dan liggen we weer. Iedere keer weer gedonder in deze Tour de France. Ze vallen voor, ze vallen achter, ze vallen eigenlijk overal. Een renner van Euskaltel die letterlijk de hekken inreed in een dorpje. Smalle passage en uh, nou, die zat er toch uh, ook weer niet helemaal lekker bij. Verslaggever Jeroen Wilaert beschrijft in het NOS Radio 1-journaal het tourvirus, Waar hij, zo te horen, zelf ook mee besmet is. Le Tour de France de Is Isi Jeroen Wielaert.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 Ook maken we, dankzij Jeroen Wilaert, kennis met een nieuw genre verslaggeving die zich richt op de gebeurtenissen na de wedstrijd. De evacuation générale. Dat is een klus, de, hè? Oh, de chaos na een etappe. Dat is een verfilming waard. Lichtje naar links en er stormde een official van de Tour op me af. Wat ik, hoe ik durfde, monsieur. Zeg pa, zei, bo, bo, bo, Harmen Siese leidt aan hetzelfde tourvirus en vertelt verslaggever Robert-Jan Boy over zijn wielerhoogtepunt. En het is een speciale etappe voor jou vandaag. Het is een etappe voor de Bikkels. De Bikkels. We gaan door de omgeving van Bernard Ino, ja, om even ja, wat te noemen. De van Ino. En wie, wat heb jij ook alweer gereden?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 Afrika-correspondent Koert Lindijer... verslaat een spannende voetbalwedstrijd vanuit Zuid-Soedan. Ja, ja zie daar, Tjol. Hij is in de aanval. Maar nee, de bal stuit af tegen de koe die vlak voor het uh, doel staat. Hij moet het nog een keer proberen. Uh... En we blijven nog even in medische sferen, want presentator Prem Kishon vraagt zich af wanneer iemand een psychopaat is. Gelukkig beschikt hij over zelfkennis. En een doe het zelf test Oké, okay, ik heb die checklist hier, de PCLR-checklist. Dan begon het welbespraak en oppervlakkige charme. Toen dacht ik, Prim, dat ben jij helemaal. Overdreven gevoel van eigenwaarde, egocentrisme, dat ben ik helemaal. Prikkel, hongerige neiging tot verveling, dat ben ik ook. Ik laat mensen nu uitpraten, het is een van de krachten. Maar toen begon ik al te twijfelen, pathologisch liegen, oké, okay, dat zou nog kunnen. Slu en manipulatief, dat ben ik. Gebrek aan berouw of schuld. Uh, het, het, het, als je aan de eerste vier val doet, dan ben je dus nog geen. Uh, uh, uh, psychopaat. Ook Jan Dijkgraaf en Jan Roos kennen zichzelf goed genoeg... om te weten dat ze wel wat tips kunnen gebruiken van Wim de Jong... schrijver van het boek Handboek voor de Moderne Man. Hij is de gast in hun nachtprogramma Echte Janne. Uh, wij okay. zitten hier dus gedrieën. Uh, laten we eens even over kleding beginnen. Kijk, de zomer komt eraan. Een korte broek. Dat moeten wij toch niet doen? Nee, ik heb laatst besloten om de korte broek definitief uit mijn leven te verbannen. Ik ben uitermate streng voor mezelf. Wat is er een beetje aan de hand, Wim? Wat is er ja. je wat jongen? gebeurt, jongen? Over je buik niet tevreden, over je tieten niet tevreden. Wat is er met die klotsknieën van je? <laughs> nou, dat is het dan net, Jan. Dat zijn oh, die klotsknieën. Daar was je toch bang voor, hè? Ja. En haar, Wim? Als je zoals Jan Roos al stevig kalend bent, zeg je dan net als ik afscheren die zooi of niet? Uh, ik kan niet bovenop zijn haar kijken. Ja, ik werken. kan inderdaad niet bovenop zijn haar kijken, dat lukt niet meer. Hey Wim, en wat vind je nou eigenlijk, als je zo naar Jan kijkt... He, moet hij wel een designbril op, want hij heeft natuurlijk al zo'n rumpel om eieren hoofd... dus je elke dag pasen met hem, maar dat is net een lintje. Als moderne man Wim de Jong openhartig over zijn seksleven praat... zijn de Jannen toch een beetje teleurgesteld. Ik, ik had dat toch echt niet verwacht dat Wim de Jong... Uh, ja. voor, voor, uh, Die wel liefde, voor liefde, liefdevol wel. seks gaat. Ja. En dan ga je dan ook zoenen en zo. Zoenen, knuffelen, frimelen vingerwandelen. vingerwandelen. Uh... <laughs> ik moet hier, ik, ik moet bijna van plassen zitten. <laughs> Als ze wat ouder worden en ze gaan lekken en dat gebeurt dus gewoon, dan komt dat puur gif uit. Nee, dit gaat niet over incontinentieproblemen bij ouderen. Dit is Kim Holland. Ze vertelt over dildo's die giftige stoffen bevatten. In Nog Steeds Wakker Nederland blijkt dat dit nieuws enorme consequenties heeft gehad voor de porno-koningin. 115 dildo's had ik en ik heb daar 99 van weg moeten gooien. <tied>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 welke kop eet dan? Of, of eet ze alle twee? Ja, het diertje wat we hier zien uh, heeft een, uh, een dominant kopje. Ja. En dat kopje gaat dan waarschijnlijk ook eten. Het andere hoofd is een beetje de, de, de bitch van dat kopje. Een schoteltje dus eigenlijk. Ze tongen ook allebei. Ze steken allebei soms tegelijkertijd de tong uit. Dus dat is uh, hartstikke leuk om te zien, hoor. Ja, het hilarisch, zo'n gehandicapte beest. In kunststof is saxofonist, componist en dirigent Thijs van Otterlo te gast...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 Ja, een ja, soort uh, ja, inge, ingeboren kwaaltje. Ja. Rachmaninov in Casa Luna. Op verzoek van studiogast Maarten van Rossum, die een gevoelige kant van zichzelf laat zien. Luisteren naar auto, altijd op weg naar die lezingen, luisteren naar klassieke muziek. Dus soms is het zo retend mooi, dan kom ik dus met builde oogjes aan. Dan moet je zorgen, dus ik zet vaak uit, denk je, en ik kan ik niet hebben nu. Kun je makkelijk huilen muziek? Ja, enorm. Ja. ja. Er is ook allerlei muziek die ik nooit draai als andere mensen bij zijn. Die hoor je toch nauwelijks. Dus, mm -hmm. Maar als we als, als, als hart hadden ja, afgeleid, ja, ja, dan was, ik, was ik in Dat de probleem. Dat maakt je van met, met ja. een slage gezeten? ja. ja, ja. Dus het is helemaal niet het beeld van iemand die, die makkelijk huilt me. Ja, nee, maar ik ben helemaal makkelijk makkelijke huiler. Ook op films en zo, helemaal no problem hoor. Nou, hou maar op. Hou je mago maar afstand. Want wat is jouw mago eigenlijk? Ja, dat ik cynisch ben en zo. En, uh, klopt daar maar helemaal een moe van, dat ik een cynische mopperaar ben. cynisch maar... cynische mopperaar? Ja, ben, ik ben in principe ben ik een realistische optimist. Maar... Maarten van Rossum hield het dus net droog. Maar acteur Bram van der Vlucht is in het programma Twee Dingen...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 Nou, door het gebruik van alcohol ben ik uh, grotendeels mijn uh, geheugen kwijt. En, en hoe merk je dat dan? Wanneer merkte u dat er iets mis was met uw geheugen voor het eerst? Ja, we moeten uitleggen. Dat weet ik eerlijk niet. Tot slot. We hebben gemerkt dat er behoefte is aan een minicursus... hoe gedraag ik mij als gast in een Radio 1-programma. Allereerst is het heel belangrijk dat u op tijd van huis vertrekt... zodat u uitgerust de radiostudio binnenstapt. Jorie Albrecht is ook binnengekomen. Welkom. Dank. Uh, we hebben het over die kwestie van de News of the World. Heb je daar nog een, een helder uh, uh, zicht op? Dat is wat Anne het, aan het Tabiërs al zegt. Dus die ook is een krokodillentraan. Ja, dat wisten we toch al lang. Dit. Ja. Hey, ik bedoel, uh, je wordt uh, jarenlang multimiljonair op deze manier... en nu zeg je opeens van, dat was heel erg... Ja. ja, dat wisten we. We laten jou even een beetje uitheigen, want je hebt heel hard gelopen kunnlijk, om hier uh, te zijn. Zorg ervoor dat u als gast een duidelijke mening heeft over het onderwerp... en dat u altijd mooie anekdotes paraat heeft. En zo moet het dus niet. Ja, Blokker, voorzitter van de raad van bestuur van Blokker Holding... is dinsdag op 69-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Laren. Henk Poven, auteur van het boek De Eeuw van Blokker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je kunt zeggen dat uh, meneer Blokker het uh, straatbeeld van de Nederlandse winkelstraten toch wel bepaald heeft. Ja, dat, uh, dat kun je inderdaad uh, zeggen. Blokker is nooit naar de beurs gegaan, hè? Nee. Waarom niet? Dat zou ik niet weten. Henk Westbroek laat in lunch even horen hoe het dan wel moet. We hebben net gehoord de Haagse uh, rechtbankpresident Frits Bakker... die uh, pleit voor rechtszaken fulltime op uh, tv ongeveer. Uh, wat Geweldig. Dat.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 is dat ook in de bladen geweest? Nee, nee. En probeer als gast zo vloeiend mogelijk te praten. Dat is wel zo prettig voor de luisteraars. We hebben, we hebben vernomen dat de politie uh, videobeelden heeft. Waarbij uh, mensen uh, dus uh, geld uh, geven aan, aan spelers uh, van, uh, van een paar clubs. En gebruik geen moeilijke woorden. Door naar minister Hille. In dit kabinet gaan we 18 miljard euro, dat is een boel geld, 18 miljard euro bezuinigen. En dat doet heel veel oud. U luisterde naar Dit is Radio 1, een tweemalig samenwerkingsverband van Ivo Samplonius en Misha Blok. Met dank aan alle programmamakers en luisteraars die ons hebben getipt en Jan Bansma. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot gauw. Wie weet, dit is Radio 1. Tot gauw. Uh, Frederik de Jong, presentatrice bij BNR Nieuwsradio. Wat vond je hiervan? Is dit het frisse programma waar we naar op zoek zijn? Nou, het is wel een programma waarvan ik denk... Hey, uh, was dat er nog niet? Want een, een compilatie is altijd leuk... Um, het lijkt me wel lastig als je daar als luisteraar middenin valt. Je denkt van, wat is daar gaande op Radio 1? Wat is dit allemaal? Dat lijkt me moeilijk. duurde een kwartier, geloof ik, hè? Ja, dus ik weet niet of dat niet of de ideale lengte is. Het zat goed in elkaar. Want het uh, mag wat korter, wat jou betreft? Nou, ja, het is altijd lastig. Want je denkt dan altijd weer aan de luistering... altijd maar bezig met die luisteraars, hè. Uh, de, als ze er halverwege inkomen. Ja. Uh, maar het lijkt me heel goed voor uh, de binding met de luisteraars. Want ik hoorde wel dingen waarvan ik denk... Hey, dat moet ik misschien toch even terugluisteren. Ja, dus in, wordt wel in dat opzicht wat, is het wat, heel goed. Wat was daar aan de hand inderdaad? Mischa, ja. kun je wat met deze kritiek? Een van de makers? Ja, ja zeker. Uh, ja, ik vind Een kwartier vind ik op zich een mooie, een mooie tijdspan voor dit, uh, voor dit programma. Ik denk dat als je het korter doet, dan ja, zit je toch met het probleem met de selectie. Dat, is al, dat probleem heb je al als je een kwartier maar hebt. Ja, dat is moeilijk. Hè? Ja. Kill your darlings is ja. dan misschien het antwoord. Ja. Dank je wel voor je komst en je korte reactie. Bent u aangenaam verrast of vond u het helemaal niks? Ja, dat kan ook. Laat het weten. U bepaalt samen met de vakjury wie de winnaar van het Radiolab 2011 wordt. U kunt u inschrijven via de website Radiolab. En u kunt ons natuurlijk ook mailen radiolab.radio1.nl. U luistert naar het Radiolab met Cardio van de Zwart. Vier het leven is een in memoriam op de radio. In het programma staan vier bijzondere levens van onlangs overleden mensen centraal. In de vier verschillende radiovormen. Een voordracht, een profiel, een gesprek en een gedicht. De bedoeling is het leven van deze mensen te vieren. Om zo te laten zien hoe je het leven leeft. Goedenavond en welkom bij Vier het Leven hier op Radio 1. Ze zijn overleden, maar hoe bijzonder waren ze? Hoe hebben ze geleefd en wat lieten ze na? Vier mensen die we allemaal hadden willen kennen. Vanavond vieren we het leven van impresario Jan van Waveren... topcrimineel Stanley Hilles en Elisabeth Taylor. Eerst een van de grootste waterbouwers van ons land, Jan Fokke-Agema...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 En uh, toen we dus uit die uh, plechtige uh, bijeenkomst kwamen... stroomden we de, <laughs> het cafeetje in, zeg maar. En er stond een hele grote schaal met uh, jonge borreltjes klaar. Dus ik heb meteen de studenten geroepen. Ik zei, oh jongens, <laughs> niet aan de limonade. Jonge jenever, ter ere van oom Jan. <laughs> Ketel 1, jonge jenever, ja, dat was... Een... <laughs> ja. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. En het burns, burns, burns, de ring of fire, de ring of fire. En het burns, burns, burns, de ring of fire, de ring of fire. Johnny Cash en Genever. Dan nu Peter Brussen. Elke week schrijft hij in Vrij Nederland een nekalogie. Eigenlijk mogen we wel zeggen dat hij de nestor is van het genre. Deze week vertelt hij over het leven van Jan van Waveren. De man die via bloembollen en vliegtuigen uiteindelijk de kamermuziek groot heeft gemaakt in Nederland. Het woord is aan Peter Prussen. Jan van Waveren, dit voorjaar op 82-jarige leeftijd in Frankrijk overleden, was jarenlang de godvader van de vaderlandse kamermuziek. Hij bedacht de concerten op zondagochtend... en als onstuimig directeur van het Nederlands impresariaat verzorgde hij in zijn glorietijd wel 2000 concerten per jaar... in concertzalen, kerken, kastelen en buurthuizen. Ook jazzmuzikanten bood hij kansen. Net de kleren kon hij niet van zijn eisen, maar wel, zei hij, je nek wassen. Ondanks alle bravuren kon hij s'nachts wakker liggen... van een arme muzikus voor wie hij geen werk had... Als hij langs het conservatorium reed, draaide hij vaak het raampje van zijn auto omlaag en riep... Ga iets anders doen. In dit klote vak is geen droog brood te verdienen. Jan Frederik van Waveren werd op 16 juli 1928 in Bennebroek geboren als derde van vijf kinderen. Zijn vader stamde uit een oud geslacht van bolleboeren. De beroemde Zwitserse psychiater Karl Jung was een geziene gast. Er werden spiritistische seances gehouden en ook koningin Juliana kwam er op bezoek. Jan was een gevoelig, leergierig jongetje, maar accepteerde geen gezag en werd van alle scholen getrapt. Met zijn broertjes probeerde hij tijdens de oorlog de moffen te pesten en in 1948 werd hij als militair naar Nederlands-Indië gestuurd. Als schutter in een panzerwagen zag hij hoe kampongs in brand werden gestoken... en onschuldige burgers werden gedood. Over zijn belevenissen als soldaat schreef hij een aangrijpend boek... Eer de haan kraait, dat niemand durfde uitgeven. Het verscheen twintig jaar later onder pseudoniem. Even werkte hij als pakmeester bij zijn vader op het bedrijf... en toen besloot hij in Frankrijk zelf bollen te gaan telen... Het werd geen succes en hij solliciteerde bij de KLM en belde president-directeur van Verbeugel Beugel persoonlijk op om te vertellen hoe goed hij wel was. Als vrachtmanager mocht hij naar Mexico en Venezuela, waar zijn passie voor klassieke muziek is begonnen. Daar ontstond zijn prachtige LP-verzameling en in 1961, overgeplaatst naar Parijs, kreeg hij van zijn vrouw een cello-cadeau. Hij begon zonder enige spelervaring meteen aan de suites van Bach. Hij bleef in Qua -Jongen en richtte met hun broer een eigen luchtvrachtbedrijf op... maar het Pentagon had hun vliegtuig nodig voor de oorlog in Vietnam. Daarna ging de baan als directeur op een kalvermelkfabriek niet door... en die greep de kans om directeur te worden van het Nederlands Impresariaat. Jan was een marktdenker, gericht op het creëren van de vraag naar muziek... niet op het aanbod van muzici, zoals het vandaag overal gaat. Hij leefde voor de muziek, was tegendraads, kon ruzie maken... werd vertroeteld door zijn personeel en schreef drankliederen met teksten als... ''Verdriet kwam zwemmen,'' merkte ik tot mijn verdriet. ''Want wat ik ook naar binnen giet, verdriet verzuipt maar niet.'' Als het hem allemaal te veel werd, vertrok hij naar zee... en maakte met de kinderen en vrienden zeiltochten naar Amerika en Noorwegen. In 1996, 68 jaar oud, nam Jan bezorgd afscheid van zijn geliefd impresariaat. Hij werd geridderd en trok zich terug op zijn boerderij in de Ardèche... waar hij schilderde, schreef, naar muziek luisterde, bomen rooide... en overheerlijke jam maakte. Peter Brussen was dat. Hij werd de oude genoemd. Hè? In februari van dit jaar werd hij doorzeefd met 37 kogels. Op klaarlichte dag, misschien weet u dat nog wel. Terwijl twee rechercheurs, nota bene, naast hem, verscholen stonden opgesteld... omdat ze juist hem in de gaten aan het houden waren. Morjan Huske, welkom. Goedenavond. Ja. Dag. Morjan, je hebt samen met je collega Harry Lensing een verhaal over Hilles geschreven in Weekblad Vrij Nederland. Waarom was het een lieve oude man? Uh, nou, hij was gewoon een zorgzame man... Hij, uh, ja, hij had, hield van antiek, hij hield van knutselen. Uh, hij was niet de man die rondreed in, althans in Nederland, in grote Ferraris. Nou, het was iemand waar je eigenlijk aan voorbij liep als je hem niet zou kennen. Hij had een loods in Amsterdam-Noord. Daar uh, zat hij te solderen aan lampjes. Ja, antieke lampen, die, die uh, probeerden die overal... Uh, Onderdelen te vinden, zodat hij toch weer een uh, geheel bij elkaar uh, zou kunnen krijgen. En, en de ouwe, waar, waar kwam dat dan vandaan? De ouwe heeft te maken dat hij al een lange carrière heeft in de misdaad. Voor, ik hoorde zijn naam voor het eerst in begin jaren negentig. En toen zei iemand tegen mij, toen ik de naam hardop uitsprak, St. rustig aangevend dat hij wel heel erg gevaarlijk zou zijn. Het is niet alleen die man die aan zijn lampjes aan het knutselen is. Maar. Nee, het is een man die volgens sommige mensen bij justitie... Uh, vele moorden op zijn geweten zou hebben... Alleen huizen nooit voor vervolgd en nooit voor veroordeeld. Zijn begin van zijn carrière was hij een bankrover. Zoals veel mensen in die tijd. Daarna ging, stapte hij over naar de lucratievere drugshandel. En ook wapenhandel, daar kon je ook geld mee verdienen. Was dat een beetje je carrière als, als grote boef vroeger? Dat je begon als overvaller en dat was dan je vervolgstap? Nou, het heeft meer te maken met de uh, jaren 70 dat uh, de drugshandel in Nederland gedoogd werd. Harsh werd niet gezien als uh, iets wat heel erg was. Nu hebben we de war on drugs en in die tijd uh, viel dat nog wel mee. Er was natuurlijk ontzettend veel geld in te verdienen. Dat Ja, sowieso. Miljoenen, ja. miljoenen. Is die gevreesd geweest eigenlijk? Tot op, tot op heden lijkt mij. Ja? Het was een man, die man van aanzien. En samen met andere criminelen vormde hij een beruchte groep... die in de jaren negentig heel erg rijk kon worden met behulp van de overheid. De overheid wilde grote boeven pakken... en schakelde daar wat in hun ogen kleinere boeven in... En die mochten dan uh, met medeweten van de politie drugs invoeren in, of uitvoeren in Nederland. En, best... en zo konden ze heel veel geld verdienen. Ja. En dat geld is later, zwart geld, is terechtgekomen, eh, waarschijnlijk in, uh, ja, in gebouwen, in stenen die men gekocht heeft. De vastgoedsector. De vastgoedsector. Die ook nog wel eens in verband wordt gebracht met natuurlijk de onderwereld. Zeker in, in Amsterdam, toch? Absoluut. Ja. Maar goed, ook elders natuurlijk in Nederland. Alleen Amsterdamse criminelen... Hebben, ja, die treden vaker in de publiciteit, lijkt het wel. Alhoewel, Hoe was dat Hillis, met hem? Nee, ja. Hillus bij Leven uh, niet. Eén keer uh, aan het begin van zijn carrière uh, zat hij bij Sonja Barend, Die had destijds een talkshow... En Stanley Hillers was op de vlucht. Uh, hij stond bekend als vuurwapengevaarlijk. En hij was als de dood dat de politie hem uh, neer zou schieten. En op de televisie legde hij dus uit dat hij eigenlijk niet zo eng was als uh, hij werd neergezet. <laughs> en, daarna, en daarna heeft hij gezwegen. Had hij geen belangstelling voor de media? Hij liet wel eens een knipseltje bezorgen een keer om aan te geven van... Uh, kijk eens, ook in andere landen werkt de politie soms samen met criminelen. Ja, ja. Maar waarom hij dat precies... Als je dan die dan, was hij ook de politie aan het uitdagen dan? Of hij af en toe wat van zich liet horen? Ja, de, dat gevoel kreeg je wel. Zeker toen het uh, toen er today. deed. Uh, bijvoorbeeld, hij uh, had goede contacten in Colombia... En uh, daar bestel je uiteraard dan cocaïne als je in de onderwereld zit en je geld verdient met drugs. Maar wat deed hij? Hij uh, een strooptocht om antiek te verzamelen. En hij had een container gehuurd. Die container werd helemaal volgeladen met lampen, sch mooie schommelstoelen en... Uh, daar ging niets bij in. Niets wat verboden was, ging in die container. Maar in Nederland stond de politie op scherp. Want die uh, de naam Stanley Hillers, ja. een container uit Colombia... daar kon maar één ding in zitten. Verstopt. Cocaïne. Het is gewoon pesten wat hij dan deed. Ja, het is pesten. Het is een leuke anekdote. Maar aan de andere kant, het was ook een middel... om te zorgen dat de aandacht afgeleid werd. Want als je op dezelfde boot een andere container met een andere naam... Zou meesturen, ja, ja. ging die er moeiteloos door de douane. wat ja. nou, jij zei aan het begin: hij, hij is eigenlijk nooit echt gepakt. Hè? We wisten altijd uit handen van de politie te ja, blijven. Hij, alleen in het begin, toen hij bezig was met banken overvallen, toen is hij een aantal keren. Uh, heeft hij een lange straf gehad. Maar telkens had hij één ding, hij wilde altijd ontsnappen. En hij is ook een paar keer ontsnapt. Maar ik zit te denken, als je dan, je bent dus wel continu bezig met de politie, kan, kan je pakken. Kun je het leven vieren als je een topcrimineel bent? Tuurlijk, in Spanje bijvoorbeeld. Hij, uh, op een bepaald moment, had gezellige bijeenkomst in de buurt van Marbella. Iedereen zat vrolijk te drinken, lekker eten. En... Uh, toen zag een van de vrouwen aan tafel tegen, zei, en die zei tegen hem... dat het niet zo goed met hem ging. Ze zag er was iets mis. En hij werd, uh, zei, kom, ik breng je naar het ziekenhuis. Hij wou eigenlijk niet, ging toch mee. Ze liet hem achter bij de eerste hulp. Ging terug naar het restaurant waar de rest van het gezelschap was. En twee uur later, wie zat aan tafel? Stanley Hillis. En wat had geweest? Hij had een... Uh, een hersenbloeding of een TIA gehad. En hij had zoiets van: Moet je dan niet in het ziekenhuis blijven? Nee, ik wil leven. Ik wil nu. Dus hij vierde wel degelijk zijn leven. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het resultaat geweest: 37 kogels. Ja, en uh, waarschijnlijk onverwacht. Hij wil, hield er rekening mee dat hij zou kunnen worden doodgeschoten. Was altijd uitermate voorzichtig, had ook een gepantserde auto. Maar kennelijk, Ja, was dit uh, toch onverwacht. Ja. Zijn we nou een uh, illustere boefarmer, zodat de wereld er wel beter op is geworden? Uh, het was een boef die uh, al bijna met pensioen was. Zit die op... Dank je wel, Marjan. We missen nog één iemand, Elizabeth Taylor. Ze overleed eind maart op 79-jarige leeftijd. Dichter Gerrit Komrij, de eerste dichter des vaderlands... heeft speciaal voor ons zijn gedachten laten gaan... over het leven van Liz Taylor. Een gedicht. Elizabeth Taylor. Ja, Liz, ik durf je nu wel Liz te noemen... nu je ontkiloed bent en afgehaakt. Niet langer ben je star of diamond woman... maar met het platte vlak gelijk gemaakt. Jij, weelde, panter, fakkel en juweel... Wie blik zelfs naar je dood ons nog ontstelt. Wat van ons lijf rest, les, het is niet veel. Alleen de lucht die je verplaatst hebt, telt. Jij was er met gedruis en met geweld, En toch was je er niet. Wie naar jou greep hield stormwind vast. Zelf stond je verderop. Een moedermassa met een kinderpop. Je vond... En zocht alweer, narrow escape. De dood kiest echt, en die heeft je gevuild. Dit was het. Volgende week is er weer een Vier het Leven... in de Radiolab-uitzending van zaterdag 16 juli. Als u ideeën heeft voor het programma of wilt reageren... dan kunt u natuurlijk een bericht achterlaten via radiolab.nl. Zo is dat. En dat kan ook op alle andere inzendingen. Uw reacties zijn uh, uiteraard welkom. Um, ja Een inzending van de NCV Vier het leven. Een in memoriam op de radio. Maker Michiel Driebergen. Uh, ja, welkom. Wat inspireert jou in de dood? Nou, het inspireert mij eigenlijk niet zoveel aan de dood. Maar wat mij inspireert is het leven zelf. Dus daar gaat het programma ook om. Als iemand, iemand dood is, dan kun je het leven pas echt afronden. Dan kun je een soort conclusie trekken. En dat kun je eigenlijk niet doen als iemand nog leeft. En dat proberen wij dus hier te doen. Dus we eigenlijk proberen we het leven te vieren. Of eigenlijk uh, aan de hand van die verhalen te laten zien hoe mensen geleefd hebben. En dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van het ja. programma. Deskundige oordeel van uh, Frederik de Jong. Ik kan niet wachten jongens. Wat, um, wat vind je ervan? Ik snap nu geloof ik pas waarom het er vier zijn. Vier het leven en dan zijn het ook vier mensen. Vind ik, dat zou ik niet doen. Um, waarom niet? Omdat uh, de eerste vond ik het allerbeste... En dat vind ik ook meteen de mooiste vorm. De misschien is de luisteraar, denkt al welke eerste ook weer. Die onbekende man, die zo van country en western hield en je nee verdronk. Daarvan begreep ik heel erg. En dan kom ik weer terug op mijn BN'er. Eindelijk geen BN'er, maar een man met een bijzonder verhaal. Wat? Inderdaad, misschien niet vergeten mag worden hoe belangrijk hij is geweest voor de waterwegbouw. Dat vond ik heel mooi. In een mooie vorm ook. De andere mensen aan het woord laten verder niet zeggen wie die mensen dan zijn. Alleen maar laten horen: ik werkte met hem. Oké, okay, dan denk je oude collega. Ja, Dat vind er ik heel erg geen namen bij. Nee, en, uh, maar dan komt hij crimineel voorbij. Daar begrijp ik helemaal niks van. En dan in die vorm. Oh, daarvoor was nog Kees Brussen. Dan ging uh, Guylaine de Plag... Ja. Was het, uh, ja, oh ja, sorry. Die ging dan aankondigen dat weer iemand anders... namelijk uh, Kees Brussen ging voorlezen over iemand die niemand kent. Nou, toen was ik veel echt... Te ingewikkeld, veel, te, veel te veel vormen, veel te veel tussenlagen. Maar die eerste vond ik mooi. Dit ja. vind ik het leukste wat tot nu toe voorbij is gekomen. Het meest vernieuwende. Ja, Michiel, maar dat ook is... erg ingewikkeld, die vorm. Ja, dat is goed om te horen. Die eerste die we dan de volgende keer eigenlijk proberen om Guylaine, de presentator... daar ook nog uit te halen. Dus dan heb je echt alleen ja, maar geluid ja. en pratende stemmen. Die tweede, kijk, Peter Brus is natuurlijk de nestor van de necologieën. En die vertelling, wat jij aan het begin van het programma al zei... Eh, van dit programma, om zeven uur hoorde ik je zeggen... ja die vertelling, die je ik een beetje op radio heen. En Peter kan dat wel nou, goed. Nou, maar ik bedoelde daarin wel uh, de vertelling, maar niet voorlezen. Dat bedoelde ja, ik absoluut ja, niet. Ja, voorlezen ja. op de radio, volgens mij, dat is echt jaren het is een 50, voordracht, hè? Ja, ik vond dat niet, sorry, maar niet is geslaagd. Is nestor of niet, maar... Het creëerde heel erg afstand bij mij. Ik dwaalde helemaal af. Ja, Michiel, waarom heb je eigenlijk deze mensen gekozen? Ja, Omdat, nou, omdat ze zijn ze, overleden. We, ja, omdat ze bijzonder zijn. En omdat je eigenlijk moet je van deze mensen na afloop denken van... Goh, wat jammer dat ik die nou niet gekend heb. Dus inderdaad, kijk, die niet bekende Nederlands, maar wel heel bijzonder. Zoals de waterbouwer ja, van de 20e eeuw. Ja, die vond de, ik de echt mooi. Eeuw. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat soort types, uh, die zoeken we. Want die zijn eigenlijk nergens op Radio 1 te horen geweest. Maar zonder hen waren wij eigenlijk maar een dorglandje geweest. En hadden ja. wij geen deltawerken gehad en geen uh, Rotterdamse haven. Dus Ik zit te denken, is het niet een idee om, uh, die vier, uh, om één dode te nemen... en daar die vier vormen op los te laten? Dat zou goed kunnen. Dat zou goed kunnen. We, <lacht> hebben, we maken nog twee uitzendingen volgende week en die week daarna... en dan gaan we dat uh, wellicht overwegen. Frederiek. Ja, Frederik? Ja, en dan John Lee Steler, die kan wel achterwege blijven, hoor. Ja? Gerrit ja, ja, is maar ja, op... reis, dan ja, dat de... Ja, dat is een grootheid, Ja, grootheden, die, ja, <lacht> grootheden nestors. Het is allemaal best, maar volgens mij er zijn uh, nog meer van dit soort. Hoe heette ja. die eerste meneer ook weer? Jan, ook, die heette ook Jan, hè, geloof ik. Die waterbouw. Uh, Jan Fokken-Agemaas. Precies, ja. er zijn wel meer Jan Fokken-Agemaas. Het was in ieder geval de bedoeling om het, het, het, nou, het idee van de necrologie. dat moet weer op Radio 1. En welke vorm, daar zijn we nog een beetje naar aan het zoeken. Maar ja. dat is de bedoeling van dit. Ik ben daar wel enthousiast over. Toen okay. ik het op papier zag staan, dacht ik. praten over doden? Nee. Ja. Maar ik ben, over het er, leven. Ik ben om. Ja, het is het het goed. Oké, okay, nou, Dankjewel. positief. Op eindig positief. Dank je Michiel. U luistert naar het Radiolab met Karl-Johan de, de Zwart. Ja, er zijn kindervragen die je in eerste instantie makkelijk denkt te kunnen beantwoorden. Maar ja, dat is dan in de praktijk vaak nog helemaal niet zo eenvoudig. En vaak levert dat, uh, zoeken naar dat antwoord, een verrassende zoektocht op. Gedaan, nu bijvoorbeeld, door Groene Vogels. Waarom, hoe, wanneer? Waarom, waarom? En hoe komt dat? Waarom, hoe, waarom? Hoe, wie? Waarom? Ik wil gewoon weten. En hoe komt dat dan? Ik ben Ben de Groot en ik ben 11 jaar. Ik ben wel klaar met het tijdperk. Kunnen we niet resetten en een nieuwe jaartelling beginnen? Een nieuw tijdperk. Wie droomt er af en toe niet van? Bedankt Ben voor je vraag. Als je wacht tot 21 december 2012... of volgens anderen 2021... of tot iemand op het rode knopje van een iets te grote kermon drukt... dan krijg je misschien vanzelf je zin. Maar je wilt vast niet wachten. Dus... Een nieuw tijdperk. Beginnen bij nul. Maar hoe doe je dat? Dit is het jaar 2011. Er moet toch ooit eens iemand geweest zijn die is begonnen met tellen? De, het verhaal is dit. Dat in, uh, in de zesde eeuw, uh, na Christus natuurlijk... Dat is Koenraad Owens. Hij schreef een boek over onze jaartelling. Uh, Dionysius, dat was een monnik, kreeg de opdracht van de paus... om uh, uh, een methode op te stellen waarbij men eh, kon berekenen op welke datum het paasfeest zou vallen. Hij moest natuurlijk ergens een startpunt hebben voor zijn kalender. Nou, je kunt natuurlijk aan de hand van de regeringsjaren... van Romeinse keizers bijvoorbeeld, uitrekenen... wanneer Christus moet zijn geboren. Eh, nou had Dionysius over het hoofd gezien... dat Augustus eerst nog een paar jaar geregeerd had... terwijl hij zich geen Augustus noemde. Dus hij heeft zich een paar jaar, waarschijnlijk zes jaar, ver verrekend. En dus zou je kunnen zeggen dat uh, Jezus Christus... niet in het jaar één van de christelijke jaartelling geboren is... maar in het jaar zes voor Christus. 532 jaar na de geboorte van Jezus rekent er eindelijk iemand uit... wanneer het jaar nul geweest moet zijn. En vervolgens duurt het nog eeuwen... voordat we de jaartelling ook echt gaan gebruiken. Trouwens, de Chinezen en Joden zijn al duizenden jaren voor ons begonnen met tellen. Waarom gebruikt dan toch iedereen die christelijke jaartelling? heeft natuurlijk van alles te maken met het feit dat uh, de christelijke landen uh, koloniën zijn gaan stichten. En dus uh, overal ter wereld vestigingen hadden. En hun, uh, hun kalendersysteem en hun jaartellingssysteem op die manier over de hele wereld konden verspreiden... Terug naar de vraag van Ben. Hij wil nu opnieuw beginnen. En dat kan hij wel willen, maar hij kan moeilijk in zijn eentje resetten. Hoe haal je nou de hele wereld over om mee te doen met onze jaartelling? Er zou een gebeurtenis plaats kunnen hebben die zo ingrijpend is... dat, uh, dat de hele mensheid zegt van nou, nou beginnen we toch een nieuw tijdstip... maar ik zou toch niet direct weten welke gebeurtenis dat zou moeten zijn. Nou, dat is wel op te lossen. Gewoon een paar atoombommen en de hele wereld begint opnieuw. Maar willen we dat wel? Zijn er geen minder rigoureuze middelen om mensen te mobiliseren? Ilco van der Linden wil de komende jaren met muziek en kunst 20 miljoen mensen bereiken... om alle kernwapens de wereld uit te helpen. Maar Ilco, is dat niet onmogelijk? Uh, het is heel goed mogelijk. Het wordt alleen maar steeds beter mogelijk met alle middelen die we hebben. Met uh, uh, internet, uh, streaming en, en, en van alles. Alle platforms 2.0. Uh, het, het wordt alleen nog heel weinig gebruikt voor sociale doeleinden. Maar ja, het wordt, het wordt steeds, steeds, steeds makkelijker eigenlijk om de wereld uh, te verbinden over de grenzen van culturen en geloven heen. Uh, vooral als, als je een goede movement hebt weten te bouwen... dan ja, dan kan je echt uh, veranderingen bewerkstelligen. Melle Kromhout probeerde laatst nog een grote demonstratie te organiseren via Facebook. Hij kreeg 10.000 man naar het Malieveld. Maar hij merkte dat vrienden op het internet je niet automatisch volgen in het echte leven. Wat ik op Facebook heel erg merk, mensen uitnodigen voor een event, dat werkt niet meer. Want je wordt voor 100 events per dag uitgenodigd en ik, ik zelf kijk nooit naar die dingen. Maar een persoonlijk berichtje krijgen van iemand, dat zal me veel meer triggeren om, om erheen om er te gaan. Uh, uh, je, je hoopt ergens dat je, dat je 100.000 man op de been krijgt. Maar goed, de kans, ik denk dan ook wel van ik, hoe je dat voor elkaar krijgt, dat weet ik ook niet. 10.000 mensen mobiliseren is nog wel te doen, dus 100.000 man op de been krijgen wordt problematisch. En wij willen 6 miljard mensen achter onze jaartelling krijgen. Hoe krijg je dat voor elkaar? We vragen het Koenraad Owens nog eens. beslissing van um, toch tenminste de Verenigde Naties... Uh, waarbij we dan wel moeten bedenken dat er ongetwijfeld dan landen en volken zijn... die zich daar niks van aantrekken. Een jaartellingssysteem is uh, verondersteld of een gebeurtenis... die voor de hele mensheid uh, uh, zo ingrijpend is dat ze zal zeggen, dit is het begin van een nieuwe, nieuw tijdperk. Uh, uh, en de nadelen die eraan verbonden zijn... zijn uh, waarschijnlijk zo groot, gewoon alleen al uh, uh, economisch en maatschappelijk... dat het voordeliger is en, uh, en handiger en praktischer... om uh, het, uh, het bestaande systeem te laten voortduren. Het millennium. Nou, er gebeurde niks. Maar daar, zijn, uh, daar is heel wat geld in verdwenen. Denk eens aan uh, alle systemen... die met het jaar en het begin en het einde daarvan te maken hebben. Dus uh, uh, denk er maar aan terug. Hoezeer men niet uh, beducht was voor wat er zou kunnen gaan gebeuren... wanneer de klok zou overspringen van 1999 naar 2000. De vraag was dus in 2000 of onze systemen bestand zouden zijn... tegen die jaarovergang. Willem Stolwijk weet er alles van. Zijn bedrijf moest in 2000 de millenniumbug fixen. Nou, dat was een algemeen probleem. De hele maatschappij stond daar bol van. Iedereen had al zo zijn verwachtingen. Er werden allerlei voorspellingen gedaan over hoe fout het zou kunnen gaan... En toen wij wat testen uitvoerden op onze programma's, toen zagen wij ook al dat uh, daar de nodige problemen te verwachten zouden zijn. Dus we hebben toen de gelegenheid te baat genomen om uh, de hele zaak nog maar eens van voor tot achter uh, te controleren en te repareren waar dat nodig was. Om te voorkomen dat op één minuut over twaalf het hele betalingsverkeer in Nederland vast zou lopen. Uh, dat zou zeker zijn gebeurd als wij geen maatregelen hadden getroffen. Oké. Okay. Willem Stolwijk heeft de computersystemen nu al millennium gemaakt. Maar zijn we daarmee ook klaar voor ons jaar nul? Als je gaat rommelen weer met data... en je, je, je zegt van ja, uh, gisteren was het nog 2012... en morgen is het uh, ineens het jaar nul of het jaar tien of het jaar één... of iets van die naart, dan kun je op je klomp aanvoelen dat met uh, zeggen, dit soort wilde gedachten destijds, ook bij die reparatie in 2000... geen rekening is gehouden. Dus je zou opnieuw... ...testen moeten doen, en ik ben er bijna zeker van... ...dat ook bij die testen je weer zou ontdekken... ...dat er dus vooral als er nog wat zout gaat. Nou, dan, dan kun je je borst nat maken... ...want dan komt er ongetwijfeld dezelfde slag overheen... ...als we destijds in 2000 hebben gehad. Ben jongen, helaas, het gaat niet lukken. Om opnieuw te beginnen met de jaren tellen... ...moet je niet alleen heel veel mensen achter je krijgen... ...maar heb je ook echt heel veel geld nodig. Begin er dus maar niet aan... En trouwens, het is al eens eerder geprobeerd, weet Konrad Owens nog, te vertellen. Men heeft enige tijd een soortgelijke telling gekend uh, in Frankrijk... waarbij men vanaf het, uh, het moment van uh, het uitbreken van de Franse revolutie... dus bij de bestorming van de Bastille, het jaar 1 heeft uh, gevolgd. En was deze jaartelling met deze kalender succesvol? Nee, niet erg. Om verschillende redenen niet. Men deelde dus de maand in, in drie uh, termijnen van tien dagen. Met als gevolg dat natuurlijk ook daar uh, een van die dagen een rustdag was. En uh, de zondag was afgeschaft. Dus dat vond de kerk niet zo uh, plezierig. Ook omdat... Uh, Kalendersystemen en jaartellingssystemen. een religieuze achtergrond hebben. En die is. zeer hardnekkig. Dus ik acht de kans dat er ooit. een universele jaartelling. en een universele kalender. zal ontstaan, zeer klein. Wij zullen het waarschijnlijk niet meemaken. Groene Vogels. inzending van de VPRO. gemaakt door Anna Martens en Lemke Kraan. Lemke, ja, je zit hier nu. Uh, uh, ja. Is er uitgekomen wat je van tevoren had bedacht eigenlijk? Uh, nee, we zijn gewoon begonnen eigenlijk. en uh, We hadden natuurlijk van tevoren wel over nagedacht... van wat zou er kunnen uitkomen. Maar ja. uh, we zijn gewoon begonnen en we gekeken... welke vragen er gedurende onze weg uh, op ons pad kwamen eigenlijk. Frederik, wat vond je ervan? Mooie zoektocht, dat uh, past mooi bij de radio. Dat vond ik er ja. mooi aan. En uh, die meneer Conraat, die had een prachtige stem... dus dat helpt ook altijd. Uh, jammer dat dat jongetje niet meer terugkwam aan het einde... Of heb ik dat gemist? Nee toch? Nee, er zit er niet meer in aan het nee. einde, inderdaad. Terwijl ik dat juist een leuke opmaat vond van een elfjarige jongen die iets wil weten. Uh, ja, ik vind het eigenlijk een geslaagd idee. Ik begrijp alleen die titel helemaal niet. Groene vogels. Dan moet ik denken aan vroege vogels. Ja, ik ook wat een wat beetje. Uh... Hoe kom je op die titel? Ja, dat kan ik uitleggen. Uh, we zijn uh, begonnen met een aantal uh, vragen. De eerste, het eerste idee, want ik ben zelf bioloog en ik krijg vraag, vaak vragen van mensen uh, van. Uh, ja. Iemand vroeg mij: uh, waarom zijn er eigenlijk niet meer vogels groen? Toen dacht ik, ja, uh, ja, er zijn wel meer vogels groen, maar dan niet allemaal. <laughs> ja, waarom eigenlijk niet? Ja, geen idee. En toen dacht ik van ja, als ik dit aan iemand anders zou vragen... die misschien meer van vogels af weet, dan weet hij dat misschien ook wel niet. Dus misschien zou dat wel leuk zijn om uh, als vraag te nemen. Maar dat was dus geen kindervraag. Dus uh, nee. dacht ik dacht van nou ja, dan uh, nemen we even een andere wat, wat, wat is, is, dit een, is dit een programma dat bijvoorbeeld elke week zou kunnen op deze zender, wat jou uh, betreft, Frederik? Ja, best wel, want het voldoet echt aan, de, het, laat, het belicht hoe wij dingen die we heel normaal vinden, waarom die zo zijn, waarom zitten we nu in 2011 ja. en hoe is dat ook alweer zo gekomen. Dat vind ik er leuk aan, dat is uh, ja, interessant om te weten. Ik zou ja. wel echt een andere titel nemen. Ja? Ja. Geen groene vogels. Ja, onmogelijke vragen of iets meer wat de, de, gewoon de lading dekt. Je moet toch de luisteraar aan de hand nemen, hè? Want anders begrijpen we het niet. Ja, dat zou kunnen. We vonden het zelf, we hebben hem maar vastgehouden, omdat we hem uh, wel, wel grappig vonden. Maar inderdaad, we dachten wel: van hier krijgen we vast uh, <laughs> vragen over. Want, uh, <laughs> Als je nou nog een uit, uh, aflevering zou moeten maken, uh, wat, wat zou je dan anders doen? Nou, we gaan volgende week nog een aflevering maken. Ach, en ja. Uh, ja, we zaten zelf. Uh, te, ja, uh, we willen meer gaan spelen ook met geluid. En uh, deze aflevering wordt ook meer misschien een, een discussieaflevering, waarbij er. We hebben meer ook weer mensen met verschillende visies op, hetzelfde, ja, op, op, de, op het onderwerp... wat we dan aan de kaak gaan stellen. En wat is de vraag dan? Uh, of we het geld opnieuw over de wereld kunnen verdelen. Ja, en dat ja, is ook dat een goede, ja. Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. En ja. ook vooral, van wat krijgt iedereen dan? Is het, ben je ook op dit idee gekomen omdat dat kinderen vaak... Ja, nou hoe zeg je dat, in al hun onschuld... Uh, uh, en, en, nou ja, zich niet belemmerd voelen om hele simpele vragen te stellen... die eigenlijk heel goed zijn? Is dat ook een beetje het idee? Ja, en ook vooral omdat je, zet, als je ze gesteld krijgt... en krijg het er, je krijgt ze trouwens ook wel eens van, van andere mensen gesteld... Omdat je, omdat je toevallig ergens wat van af uh, moet weten... maar uh, dat je dan uh, vastloopt tijdens je antwoord. Je denkt, oh, dan, dat beantwoord ik wel even. En dan ga je het proberen en dan, oh, dan gaat het helemaal mis. Ja. En dat is een beetje het idee daarachter. Dus die vragen willen we eigenlijk beantwoorden. Wordt het dan niet extra verwarrend als je dan twee mensen het oneens laat zijn... Want waar leidt het spoor dan naartoe? Ja, dat gaan we uitproberen, denk ik. Want dat, ja, we zijn er nu mee bezig en het is even afwachten. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, dank je Lemke. We gaan volgende week weer luisteren natuurlijk nou, naar uh, Groene Vogels, want zo heten ze dan nog steeds wel, neem ik aan. Um, goed, we zijn aan het einde gekomen van deze radiolab. Uh, Frederik, ik wil jou uh, ontzettend bedanken voor je komst. Graag wat dan. is je gevoel nou, wat je had ja, aan vind, deze ben inzending allemaal? Nou? Ik vind het leuk. Dit, uh, het is een goed experiment. Hartstikke goed dat er ruimte voor is op Radio 1. En uh, ik zou zo weer willen komen. Maar ik geloof dat er volgende week iemand anders de hoofdgast is. Ja, ik weet eigenlijk niet wie. Ik weet wel dat Wien Fried Baijens dan presenteerde, ah. dit hier. Ja. Ken je die trouwens, of niet? Ja, daar luister ik wel eens naar, op Radio 6. Ja, precies. Nou, um, bent u aangenaam verrast of vond u het helemaal niets? Laat het weten. U bepaalt samen met de vakjury wie de winnaar van Radiolab 2011 wordt. U kunt uh, zich inschrijven via de website radiolab.nl. En natuurlijk mailen radiolab.radio1.nl. Volgende week horen we in uh, dit programma onder andere... een loflied op een radiosportverslaggever. Wie zou dat zijn? Theo Koom? Oh, okay. Actualiteit gevat in een sprookje en een tweede aflevering van dus Groene Vogels. Dat volgende week en dan dus met Winfried Baijens. Ik wens u nog een hele fijne avond.